Grote zorgen bij huisartsen over de hulp aan ouderen. Steeds vaker zien zij dat bejaarden niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Met als gevolg ondervoeding, eenzaamheid en verkeerd medicijngebruik. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder 270 huisartsen. Op bezoek bij je ouders voor een kop thee en meteen even helpen met de steunkousen. Nou, daar gaat-ie. Steeds vaker zorgen familie, buren of vrienden voor ouderen. Uit onderzoek van de SP blijkt dat de kwaliteit van deze mantelzorg onder druk staat. Mantelzorgers zijn overbelast, de thuiszorg is niet voldoende en dat leidt tot eenzaamheid, verwaarlozing, fouten met medicatie. En zij zeggen eigenlijk het verdere beleid van bezuinigen op de thuiszorg, meer op de mantelzorg, daar geloven wij niet in. Drie van de vier huisartsen die door de SP is ondervraagd, vindt dat er veel te veel wordt gevraagd van mantelzorgers. Ze wonen niet altijd in de buurt en hebben vaak ook nog andere zorgtaken, met als gevolg... Je kan niet meer naar buiten. Je kan niet meer veilig naar het toilet. Je weet niet of je op tijd kan...